Van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Afvalverwerkers hebben dit jaar meer dan 65 miljoen euro schade geleden door ontploffende lachgascilinders. Het zorgt voor gevaarlijke situaties, zeggen de afvalbedrijven. Dat zijn niet meer de kleine uh, slagroomspuitcilinders die, die je vroeger nog wel eens aantrof uh, op straat, maar het zijn echt ja, grote joekels van uh, metalen hulzen uh, die onder druk staan. En als, uh, ja, dat, als die dingen onder druk staan en er komt een gat in of zoiets, dan is het letterlijk. ...een ongeleid projectiel. Sinds het lachgasverbod dat begin dit jaar in is gegaan... ...is het aantal cilinders in het afval en op straat flink toegenomen. Een vrouw die onder een boom terecht was gekomen door Storm Pia... ...vlakbij Deventer, is overleden. Ze was begeleider bij een zorginstelling... ...en zat met een cliënt op een duofiets toen het gebeurde. Die cliënt raakte licht gewond. Ook in België is een vrouw omgekomen door de storm. Eerder deze week zat het al tussen de potten jam, maar deze keer is er weer Old School voor een container met bananen gekozen om een partij cocaïne in te vervoeren naar de haven in Rotterdam. Daar werd het ontdekt, in totaal bijna 1200 kilo, dat is zo'n 90 miljoen euro waard. En 2 miljard koffiecupjes gaan er jaarlijks doorheen in ons land, maar een kwart daarvan wordt gerecycled. Dat moet veel beter vinden ze in Brussel, want die plastic en aluminiumcupjes zijn slecht voor het milieu. Een aantal grote producenten beginnen nu met een proef waar een groep koffiedrinkers aan meedoet. Zij kunnen eigenlijk de capsules gewoon bij het restenval gooien. Vervolgens zorgen nascheiders ervoor dat met innovatieve technologieën de koffiecapsules worden uitgesorteerd. En vervolgens worden ze gerecycled. Als de proef slaagt, wordt 75% van de koffiecupjes voortaan gerecycled. Het weer het is bewolkt en er trekken wat buien over. Middagtemperatuur rond 9 graden. Vanavond en vannacht droogt het op. Morgen begint in het zuidwesten droog en zonnig. En op andere plekken buien bij 9 tot 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 voor een 7 kilometer file tussen afrit Avoorn en Purmerend-Zuid... door een reparatie aan de vangrail, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijgt je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hap gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de louis 1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 En goedemiddag. Een hele goedemiddag, ja. En, uh, we zijn er weer. Ja, het is vrijdagmiddag 12 uur, dus tijd voor morgen is het weekend. He? En ja. wat gaan we vandaag allemaal doen? Wat gaan we vandaag allemaal doen? <laughs> nou, oké. Okay. Voornamelijk heel druk bezig zijn met komen. Ik hoorde dat jij ja, kerstdiner aan het zoeken was. Uh, ja, Wat klopt, je moet ja. maken? Ja. Wat wil je maken? Nou, ik, wou, ik heb uh, eerst wou ik een... Uh, uh, Pompoenrolade maken. Een pompoenrollade? Met uh, spinazie en geitenkaas erin. En uh, dat heb ik... Uh, ...eer uitgeprobeerd. Huh? Was wel lekker eigenlijk, ja. Maar een beetje flauwig. Dus nu zit ik te denken aan... varkenshaasrolade of zo. Of zo'n stuk vlees. Ja. We krijgen wel uh, kritische uh, eters, dus ja. Maar <laughs> zijn, uh, zijn het vegetariërs? Heet je om nee, gevoerder nee, te denken? Nou, ik, ik vind dat wel leuk. Het ziet er heel mooi uit. Want het was leuk, ik had zo'n uh, blaadje van de FOMAR en daar stond het in. Okay. Dus ik heb een paar keer naar de FOMAR zeggen, Nou, wanneer, waar ligt het en wanneer komt het of zo? En dat, uh, ja, daar wisten ze geen antwoord op en moest een paar keer terugkomen. En dan blijkt dat ze het niet verkopen, maar dat je het zelf moet maken. Dus het is ja. een recept. Ja, ja. Het is een heel mooi plaatje en ik nou, was echt onder indruk. Dus ik denk: Nou, dat moet ik ook kunnen. En ja, ik vind vegetarisch best wel lekker hoor. Ja, het hoeft ja. helemaal niet allemaal vlees te zijn. Hoor. Ja. Dus, uh, dus nu wil ik, uh, ik denk, tomaten met uh, die kaas, die uh, witte kaas. Mozzarella. Mozzarella, ja. En dat groene blazen. Dat is erg blaasje. lekker. Ja. Ja. Ja. En Moet je een beetje munt bij doen. Een beetje wat? Munt. Munt, Kruiden. Ja, ja, Hoi, hoi. Ja. Tot doei, volgend jaar. Doei, doei. tot volgend jaar, meiden. Dolly en we gaan, ja. <laughs> dus. Moet dus het licht uit. En. Nou ja, zitten mooi in donker. Zeker inderdaad, ja. In sfeervolle kerstverlichting. Ja. Dus, uh, dus, en dan een spoem. Mm. En dan een hoofdgerecht, En dan ja. uh, een lekker uh, uh, ijs met mandarijnenlikeur. Ah, oh, oké. Okay. Ja, ja. hé. Hey. <laughs> maar Dirk de, de, had uh, inderdaad varkenshaas in de reclame. Oh, Dirk, ja. Ja, inderdaad. Ja. Oh, voor goedkoop, hè. Schandalig goedkoop. Ja. Ja, daar moest ik ook wel over denken. Oh, dat was iets van... 3 euro of zo? Nee, het was wel wat duurder. Zo, ja. Ja. Heel goedkoop. Maar, ja, die de, de, ga ik dan proberen. De, op zich was het best goedkoop, ja. ja. Dus. En uh, volgende week gaan we... Oh nee, we zijn eerst aan het vertellen wat we gaan doen vandaag. dat we deze week gaan doen. Vanmiddag, ja. We ja, Natuurlijk ook de wedstrijd weer, uh, Raad de Plaat. Ja, Raad, Raad het Lied. Het lied. Dat, uh... We hebben geprobeerd Rooi te bereiken voor... Uh, stand voor ja, uh, die site. Die neemt is... niet op, dus Roy, dus, uh, bel ons even. Ja. Uh, de status van Marcel van Kuiken is ook nog een beetje onduidelijk. Of hij op vakantie is, ja of je, dus... Nee, volgens mij is hij niet op vakantie. Ja? Volgens mij kunnen we hem gewoon bellen. Ja, oké okay, Marcel, dan gaan we jou bellen naar dit nummer. En uh, neem je op, dan neem je op. En anders niet. Hè? Nee. En uh, volgende week gaan wij we een uh, oudejaarsuitzending doen. We hebben ja. Een paar mensen uitgenodigd. En die gaan uh, hun zes... Acht mooiste nummers van het jaar. jaar ja. Ja. Dus niet uh, de laatste muziek, maar ook waar ze doorgetriggerd zijn of wat ook. Ja. Ja. En uh, om ze vast even in de sfeer te laten komen, beginnen we nu met uh, Angry van de Rolling Stones. Huh? Mooi, van wie zou die dan gevraagd hebben? <laughs> Hier komt Angry. Okay, dat was die Harry van de Rolling Stones. Marco. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou Tikkie terug, Jaap. <laughs> Kein, hoor. Maar we gaan gauw naar Roy, die heeft wel goed nieuws. Goedemiddag, ja, Roy. Wat een Harry! Wat een Harry nou, nou, nou. ja, hè? Heren, heren. heren Tikkie terug. De, <laughs> beetje lief zijn voor me. Ja, nou, maar. Jou, hoor, beetje maar, gek, ja. ze heeft he, ook een he? lijstje ingediend van uh, 2023. Er staan drie nummers van de Rolling Stones op. Nou... Ah, het waren de Rolling Stones. Ja. <laughs> Daar zijn ze hier ook fan van in de auto. Oh, okay. Ah, mooi zo. <laughs> maar je nou bent op ja, weg we gaan, naar ergens? Ja, ja wij, wij gaan naar ons eerste kerstbezoek. Dus uh, oh, ja, okay. dat, uh, de, de dagen beginnen vroeg voor ons. Dus ja? Ja. Nou, ja. succes. Ja, ja, Ja toch? Maar, oké, okay. gaat u gang. Wat is er allemaal gebeurd Het gedaan? Dorpse. Ja. Ja. ja, nou in ieder geval, de ijsbaan is natuurlijk geopend en... Uh, uh, dat is de eerste week uh, gestart, natuurlijk, vorige week. Uh, geopend door de burgemeester en de wethouders. En uh, ja, natuurlijk altijd weer fantastisch, het sfeertje. Maar helaas uh, zijn ze ook uh, de afgelopen tijd uh, ook weer twee keer dicht geweest, natuurlijk, vanwege het weer. Hmm. Oh, maar dat mocht de pret niet drukken voor de wedstrijd. Want die is wel doorgegaan. Dus dat is wel uh, okay. fantastisch. Dus, uh, dus ja. Ja. En ondertussen bemoeit het Tom, Tom ook een beetje met het gesprek... maar dat maakt niet uit. Nee, dat valt um, mij. We horen we niet zo erg. Dus het gaat goed. Okay. Ja. Um, nou ja, verder uh, hebben we natuurlijk ook de kerst... vier met Zandvoort Insight uh, gehad... afgelopen vrijdag. Um, ja, daar was het ook de reden dat ik er vorige week even niet was. Um, ja, dat was een fantastisch evenement. Voor er waren 60 bezoekers. De kerstman kwam op bezoek. Er waren leuke prijzen gevonden door de, door de ondernemers van Zandvoort. En uh, ja... En het werd heel erg leuk ontvangen. Maar ook optreden van Maral en Daan. Die zijn 15 jaar geleden, of in ieder geval Maral is 15 jaar geleden meegedaan. het Puntverstein in Zandvoort. En ook muziekpavioentje. En ja, dat was echt leuk om haar weer terug te zien in ons Zandvoort. En dat is een succes. En heel erg leuk ontvangen door de bezoekers. En het smaakte naar meer, werd er gezegd. Dus wie weet. Verder is natuurlijk. De kotter is weer uh, van het strand af. Hè. We hadden ja. al een voorspelling gegaan. hoe lang uh, gaat het duren. Misschien is het wel een mooi museumstuk voor op het strand. Maar uh, nee, hij is weer in, <laughs> in Armuiden. Uh, dus dat is wel uh, natuurlijk fantastisch nieuws voor de schipper. En hij kan nu weer verder bouwen aan zijn, uh, aan zijn toekomst. En gelukkig zijn er natuurlijk best wel veel donaties geweest om een ja. handje te helpen. Ja, ja. ja, dat viel echt op, hè. Zoveel... Uh... ...donaties die uh, hij gehad ja. heeft. Zeker, zeker. Ja. En, uh, nou ja... ...wat er ook komende weken in de kerstvakantie te doen is... ...bij Pluspunt, dat is heel veel. Uh, er is een uh, kerstbingo geweest. Uh, er is vandaag een concert in de Blauwe Tram... ...die nu bezig is... Uh, ...met de Ademspoor en nog heel veel andere... ...artiesten, Zandvoortse artiesten. Lin Mee is daar ook aanwezig. Verder... Um, nou, dat is natuurlijk een heel leuk evenement voor de kerst bij Pluspunt. En het was ook uh, zo dat, um, dat er ook nog uh, andere dingen te doen zijn bij Pluspunt. Dat is ook voor de jeugd. Uh, er is een chill-out, een extra chill-out. Uh, er is co-cursus. Het uh, gaat schaatsen. Dus er is heel veel te doen voor, uh, voor de kinderen en de jongeren bij Pluspunt ook. En wil je daar wat meer informatie over hebben, dat kan je allemaal vinden op onze website. Verder uh, zijn wij uh, voor de komende tijd zijn wij op de straat uh, geweest... en um, we hebben daar een straatgesprek opgenomen... wat men doet met de kerst. Dat is een heel leuk gesprek geworden met de mensen in Zandvoort... en die staat al op YouTube en binnenkort ook op onze, op onze, on op onze website... en op Facebookpagina. En de eerste kerstgroetjes staan ook online bij ons. Okay, ja. uh, dus dat is, wel erg, uh, dat is heel erg leuk. En um, wil je nou ook een kerstgroetje opnemen uh, voor thuis gewoon met je telefoon? Dat kan, stuur hem naar redactie.advans.nl En wie weet plaatsen we wij hem nog rond de kerstdagen uh, ook uh, op onze uh, Facebookpagina. Uh, dus Marja, uh, ga je gang zou ik zeggen. <lacht> um, ja, en verder ja, is het gewoon opgaan naar de kerstdagen en het nieuwjaar natuurlijk wat eraan zit te komen. Er is... Uh, Terugblikkend, Heel veel gebeurt de afgelopen uh, jaar in Zandvoort. Het eerste jaar zonder corona, wat nu natuurlijk wel weer een beetje opspeelt. Maar in ieder geval de, zonder de restricties, moet ik zeggen. Uh, dat was natuurlijk fantastisch en we konden alles weer. En uh, we hebben in het dorp natuurlijk best wel uh, uh, veel meegemaakt en heel veel leuke dingen. En uh, ja, volgend jaar is natuurlijk ook nog de nieuwjaarsreceptie. En daar uh, heeft burgemeester David Molenburg ook een interview over gegeven. Die ook op ons YouTube kanaal staat. Nou, heel mooi. goed. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat was weer een mond vol. Nou, zeker mond vol. Maar je gaat nu weer hard aan het werk, begrijp ik, hè? Uh, nee, niet hard huh? aan het werk. We gaan nu lekker even in de chill-modus en komende week lekker vakantie, eten helemaal niks. Ah, oké. Okay. Nou. Heel verstandig. Gewoon een beetje rustig. Heel mooi. Ja? Zeker, zeker. Dus volgende week niet bellen? Uh, nou, volgende week kunnen jullie zeker wel bellen. Oké. Okay. moet je dan wel een, een mooi nummer klaar uh, van tevoren even doorgeven die we voor jou kunnen draaien. Oh, met, ja, voordat ja? ik... Dat het dan een keer, oh, nee niet een keer, sorry Maya maar dat het gewoon een leuk nummer is wat ik leuk vind voordat ik, uh, dat ik het bel. Ja, inderdaad, doe ik. Schijnlijk je hebt helemaal gelijk, ja. Wel. We hebben je jingle niet gedraaid. <laughs> <laughs> Doen we ook niet vanavond. Nou. Hé, hey? hey, bedankt. Tot volgende okay. week. Roy tot volgende tot de week. week. Tot volgende week. Doei, doei. Voor de luisteraars doei. Doei. Doei. ho, ho. ho.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 Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Pim en Marja. Goedemiddag. Hallo. Je terug van We zijn vakantie, dat mooie ja. schouwe kei met al die sneeuw. Ik heb die foto's gezien, ja. maar ik was Klopt. wel jaloers, hoor. Wat het ja, mooi. het was prachtig. Ja. Zeker. Het was echt een, een spookjeswereld, zo mooi. En alles met de trein ja. gedaan, ook naartoe. Ja. Oh, knap, hoor. Ja, mooi. Ja. Ik weet niet hoe lang je dan het, ja. in de trein zit, maar het zal wel even zijn. Oh nee, niet, of, nee? niet, niet met de trein naar Slowakije hoor. Nee, ik ben gewoon met de vliegtuig geweest. Sorry. Oh, oké, okay. ja. ja nee, met het wel. vliegtuig naar Slowakije en naar Bratislava gevlogen. En vanuit daar ben ik deze uh, treinen door het land. Oh, oké, okay. dus dat is wel aan te bevelen? Ja, zeker. Het is uh, super betaalbaar. Eigenlijk heel erg goedkoop volgens uh, begrippen. Een biertje kost uh, ja. Ja, 2 euro of zo. Oh, zenomor. no more. Say no more. Eh, say no more. Yeah. En treinen, dat is ook super betaalbaar. Ik, uh, ik was voor uh, een enkele reis, de verste afstand die ik aflegde, was ruim 3,5 uur. Was ik ongeveer een tientje kwijt. Oh, dat valt Zo. zeker mee, ja. ja. ja, ja. ja. Dus ik, uh, ik heb uh, wel 600, 700 kilometer, denk ik, afgelegd uh, door, uh, door het land. En ik denk dat ik nou, 60, 60 eurotjes kwijt ben geweest, misschien ja? minder God. aan treinen. Dus gewoon oh. uh, niks. Wat leuk, ja, dus, dus ja. Echt een koopje, ja. En het eten was ook leerlijk en betaalbaar uh, voor uh, onze begrippen, zeg maar. Oh, ja, ja. Voor half vier euro's voor een hoofdgerecht, ongeveer. Oké. Okay. Nou, ja, dat viel deze dus mee. En je en hebt alle tijd is, gehad om na ah, te denken over je uh, uh, nieuwe programma in het nieuwe jaar, hè? Of, ja, je ja, ja, ja. Ik heb ja. Uh, al veel voorbereidingen getroffen ook. Uh, de planning voor januari is eigenlijk al uh, helemaal klaar. Ik okay. heb niet de programma's af, natuurlijk, maar wel uh, de ideeën. Ja. Dus uh, sowieso. Uh, ja, hoef ik één programma niet uh, te regelen. Want dat uh, heb ik uit handen gegeven, zoals je al weet. Ja, dat uh, de ben van Rode elke uh, laatste maandag. Dus uh, ja. dat scheelt mij ook een hoop uh, voorbereidingen. Ja. ja. En dan uh, hoef ik alleen de techniek te doen. Hij heeft trouw, uh, trouwens tijdens mijn aanwezigheid voor het eerst alleen gedaan, uh, de 11e. Elf, uh, oh, en goed, dat ging hem he? uh, ja. ontzettend goed af. Ja, ja. zeker. Uh, techniek heeft hij snel onder de knie. Hij moest natuurlijk nog een beetje wennen hier en daar. Maar uh, nee, hij heeft ja. het uh, helemaal top gedaan. Lekkere muziek gedraaid ook. Hij heeft zelfs luisteraars in het buitenland. Dus uh, hij kent oh, natuurlijk okay. heel veel mensen... <laughs> Bands en dergelijke die uh, in Zweden en Finland wonen, maar ook zelfs in Costa Rica hadden we een luisteraar. Zo, dus uh, ja. ja, Play It Loud gaat uh, all over the world. <laughs> nou, wat goed. Dat is nou. wel leuk, ja. ja en ja. ik heb uh, onlangs net nog even een, een, een, uh, een promootje geplaatst op Facebook, waardoor ik hopelijk meer uh, volgers ga krijgen. Oh, dus ja, ja, ik ben langzaamaan zeker mijn, uh, mijn luisteraarskring aan het uitbreiden. Ja, ja. Dus het uh, gaat allemaal lekker. Ja. Ja. Nou, goed. Dus, uh, dat, uh, nou ja. Maar ook de komende de maandag. Ga, ja. Huh? Ga eerst ik ook eerst. uitzenden, ja. ondanks de eerste kerstdag. Ja. Dus daar uh, heb ik heel veel zin in. Wordt uh, de kerstspecial van Play It Loud. Ga ik lekker uh, twee uur lang uh, ja, de lekkerste metal uh, kerstnummers draaien. <laughs> dus, uh, heb dat die? Wordt, ja, die zijn er wel degelijk, zeker. Ja, ja, ja. Denk maar aan uh, bijvoorbeeld Alice Cooper. Uh, Sandy Santa Claus... Coming to Town, hè? Coming dat to uh, town, is ja. een van de bekendere nummers. Ah, maar Alice Cooper, sorry, Alice Cooper is geen hard rock, hè? Hey. Nou, oh, shock rock, uh, maar hij maakt tegenwoordig deze muziek, hè? <laughs> ja, vroeger begon hij uh, als shock rocker, hè? Dus, ja, ja, ja, ja. ja, hij heeft nog een rockerrol. Ja, zeker, en later is hij uh, pop geworden, hè? ja. ja. Nou, niet helemaal. Nee, nee, luister maar eens naar zijn latere werk. Hij is er echt wel metal, hoor? Oh. Ja, je verwacht het niet, maar die oude man die kan er nog steeds. En wat dacht je van uh, Hollywood Vampires dan? De band samen met uh, uh, weet het, uh, Johnny Depp en. Uh, oh, die. Ja? Steve, Steve, huh? Steve Perry van, uh, van. Ook metal. Van Aerosmith. Nou oh, ja, het is wel stevig, maar yeah. niet, niet echt metal te kwalificeren. Misschien hard rock. Maar het is, that is <laughs> toch wel uh, is stevige muziek wat hij maakt hoor. No, laatste eh, album, Broad. Ja is ook al uh, stevige plaat. Paranormal ja. is een uh, stevige plaat. Ze dus hebben aardig uh, harde albums uitgebracht. Mm. En wie hij staat er op één? Uh... Sorry? Wie staat er op één? Oh, je, op één. Nou, uh, van jouw uh, uh, metal-lijst uh, uh, Christmas songs. Oh, oh ja, ik heb niet echt een. een, een nee, joh, je draait gewoon naar elkaar. Ja. Ik draai gewoon uh, random songs uh, die avond. Oké. Okay. Ik heb niet echt een favoriet, maar. Uh, ik moet zeggen dat ik de symfonische metal van Nightwish sowieso wel heel mooi vind. En daar ga ik er ook een van draaien. Ja. En die uh, is vrij bekend ook vanwege een uh, animatiefilmpje, de Snowman. Ja. Kennen jullie die? Nee. Nee. nee, nee, nee. Moet je maar eens luisteren naar uh, dat... Uh, dat Thema lied, of dat uh, beginliedje van dat nummer. Ik ben even de titel kwijt, is me even ontschoten. Even hey, spieken op mijn uh, lijst. Ja. Uh, ja, Walking in the Air. Luister die maar eens, oh. daar krijg je kippenvel van. Ha. Misschien ha. kunnen jullie hem draaien hierna. Ik ja, ga, ik ga om vast ja. in, uh, in de stemming te komen. Ja, ga het doen, dat is echt een heel mooi nummer. Ik nog? krijg een kippenvel van. Mijn moeder vindt hem Doe zelf heel eens? mooi. Die is ook. Walking in the Air van Nightwish. Oh, Nightwish, ja. Oh. En toen was Tarja Turunen ja. nog uh, de frontvrouw. Uh, Tegenwoordig is dat natuurlijk Floor Jansen. Ook een prachtige stem overigens. Maar Tarja heeft natuurlijk een, een, ja, een klassiek bereik. Ook ja. wat stemgeluid. Dus die, welke welke uitvoerder stem. ook alweer? Snowman of zo. Nightwish. En dan, ja. Um, ja dat is het themalied van the Snowman, dat is de Snowman. dus die animatiefilm die we kennen. Walking ja. in the Air ja. heet dat liedje. Ja. Dus ja, misschien oké, kun je die hierna ja. draaien. Dat zou ik wel leuk vinden. Dus dat nee, is wel al een beetje mijn favoriet probleem. van die avond. Hm? Ah, Sorry? Okay, ja. Ik heb een ander nummer voor jou gepland. Dat is Ramstein met uh, Onedig. Oh, mag ook uiteraard. zijn is ook altijd goed. Maar, en daarna ja, draaien we dan Nightwish, ja? Dan, uh... Ja, is prima. Maak er een metalblokje van. Ja, metal <laughs> Dus ja, ga een luisteren. Lekker na de kerstmaaltijd uitbuiken met een drankje. En dan uh, lekker play it loud op de radio op dag de grond om nog even lekker in de kerststemming te blijven. Dus uh, vanaf 9 tot uh, 11, hè. vaste tijd op maandagavond. Zelfs ja. op nieuwjaarsdag ben ik er ook gewoon. Oké, okay. ja. Dus dan... Ja. Uh, dan kunnen jullie me weer bellen voor die tijd. Oké, okay. hey, hartstikke Absoluut. bedankt. doen we. Ja, graag adem. gedaan. Jullie bedankt. En uh, fijne uitzending en uh, fijne dagen, mocht ik jullie niet meer spreken of zien. Ja, natuurlijk, jij ook. En tot snel. Dank vooral. je wel. En uh, tot snel. Yes. Oké, okay. okay, doei. Hoi, bedankt. Doei. Okay. doei. Bye, bye doei. Bye. Marcel heeft het toch uh, voor elkaar kunnen brengen, een blokje metal, ja. en morgen is het weekend. Ah, en we beginnen met uh, Walking in the Air van de snowman. Gaat uw gang! MUZIEK Ja, dit was uh, niet, uh, orge, of, uh, niet de versie die uh, Marcel bedoelde, maar we hebben hem even gedraaid omdat hij, hij uh, vermeldde ook dat er een hele mooie animatie bij zat. Dus, ja. en dat was Energieleveranciers van, dus willen niet dat u op de hoogte bent van deze truc om huizen vrijwel kosteloos dan op mij te warmen. Inhoud, want anders heb je Ja, hij staat uit. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. En nu krijgen we dan uh, de echte die uh, Marcel echt bedoelde. Nightwish. Nightwish met Walking in the Air. Gaat u rang? Yep. Ook een mooie versie, hè? dus we hoorden yeah. eerst uh, de uitvoering van Snow, Snowman, hè? Snowman, met een yeah. yeah? yeah. mooie animatie. En daarna hoorden we de, uh, de yeah. versie van Nightwish, Finse yeah. Band. Van, de, uh, Lord, of of the the yeah, Lord of the Rings. Ja, van yeah. Lord of uh, the Rings, of de Hobbit. Volgens mij is dit Lord of the Rings, want daar wordt die uh, uh, Hobbit, uh, god hoe heet die nou ook alweer, ja, die wordt met die, met die adelaars dan opgehaald, nadat hij die, die ring in de dinges gegooid heeft, in dat oh ja? Dat ja. weet oh, ja, ik niet meer. Nee? nee? nee. Het, la het laatste deel, het einde, zit op zo ligt hij op zo'n rots, helemaal uitgeteld. Op, en ja? dan komt die, komen die grote oh, oh. adelaars met kendalf en dan wordt er zo meegenomen. En, uh, ik kan me alleen die, die bomen herinneren. En, uh, ja, die is mooi ook. Dat ja. witte... Uh, uh, Paard. Nee, dat, uh, dat rare, wezen. Ja, rare wezen. My friend of zoiets, hoe heet die ook weer? My pressure. Ja, yeah, <laughs> precious. <Yeah. laughs> yeah, My pressure. Yeah, yeah, yeah. Maar oké, okay, yeah. in ons uh, blokje metal gaan we nu naar uh, de shocking pop. <laughs> Volgens <laughs> Marcel, echte punk, nee echte metal. Yeah. We krijgen Alice Cooper met Santa Claus. This is coming to town. Oh, nou zie ik, Santa Claus. Klaus. Oh, dit is niet Santa Claus, maar Santa Claus. Yeah. Ja. Ja, laat me horen. You better not cry, better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town oh. He's making a list, checking it twice Gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping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 When it's under your bed leuke variatie op een kerstnummer. Hij ja, heeft toch? niet alleen de muziek aangepast, maar ook de teksten. En dat heeft hij wel <laughs> leuk gedaan. Ja, ja, ja. Ik vind het heel goed gedaan. Ja, ja. En een hat Nieuw nieuwjaar. Ja, mooi. mooi. Ja, ik vind hem geweldig. <laughs> nou, een beetje als tegenhanger krijgen we nu Abba met Ring Ring. En daarna Pieter Derks met zijn column over het nieuwe jaar. naar 2024, het jaar is nog niet voorbij. En er kan natuurlijk in de laatste paar dagen nog van alles gebeuren. Je zou denken dat we onze portie terreur, oorlog, imploderende onderzeeers... vleesetende vliegenlarven en verrassende verkiezingsuitslagen... voor 2023 wel hebben gehad. Maar er lijkt de laatste tijd geen limiet meer te zitten... op wat er aan krankzinnig nieuws in een jaar gaat. Als je me een jaar geleden had verteld dat rond deze tijd... Wopke Hoekstra klimaatcommissaris namens de EU zou zijn... en op een klimaattop als een van de meest vooruitstrevende onderhandelaars... zou worden gezien had ik je waarschijnlijk ook in verbijstering aangestaard. Gek idee dat we er over een jaar dus ook totaal anders bij zullen zitten. Premier Wilders zal zijn eerste kersttoespraak aan het voorbereiden zijn. Als premier van alle Nederlanders zal hij het een mooi moment vinden... om het land toe te spreken, wat helaas iets ingewikkelder zal zijn dan voorheen... omdat hij eerder in het jaar de publieke omroep heeft afgeschaft. Maar gelukkig heeft hij belastinggeld vrij kunnen maken om zendtijd te kopen... in de reclameblok op SBS6 precies tijdens Vandaag Insight. Intussen debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe asielschandaal... Er blijke statushouders de nacht in een hotel te hebben doorgebracht, ondanks duidelijke afspraken dat zulke dingen niet meer zouden voorkomen. De nieuwe asielwet is heel duidelijk. Als er een tekort aan opvangplekken is, probeer eerst een campingstoel in een berm of op een rotonde, dan werptentjes van de action. Daarna mag je ze onder strikte voorwaarden onderbrengen in een leegstaand loading dock van een distributiecentrum, mits de roldeur de hele nacht open blijft staan, want het moet hier niet te luxe worden allemaal. Maar een hotel, nee, dat is echt ons land onwaardig. Frans Timmermans zal nog een beetje tegensputteren, waarop voorzitter Martin Bosma zijn microfoon uitzet, geintje natuurlijk, moet kunnen. Intussen worden in Gaza de eerste luxe strandvilla's opgeleverd... waar een Israëlisch bouwbedrijf deze week mee adverteerde. Ik dacht dat het een grap was, maar het was echt plaatjes... van kapotgeschoten woonblokken waar luxe villa's overheen waren geschetst. Met de tekst, een huis aan het strand is niet langer een droom. Het zou natuurlijk kunnen dat ze die villa's willen bouwen... voor de Palestijnen die de afgelopen maanden uit hun huis zijn geschoten... maar iets zegt me dat die kans vrij klein is. Intussen zit premier Wilders nog steeds in het torentje... te schrijven aan zijn kersttoespraak... Natuurlijk is er veel slecht nieuws geweest het afgelopen jaar. Nog steeds oorlog, nog steeds windmolens. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Hij zal Donald Trump feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. En er zijn natuurlijk de voorbereidingen voor het Nederlands-Russisch vriendschapsjaar... dat beide volkeren weer wat dichter tot elkaar moet brengen. Wel jammer dat de secretaris-generaal van de NAVO, ene Mark Rutte... steeds maar blijft zeuren om geld en wapens voor Oekraïne... want het ging net zo lekker met de begroting... nu alle klimaatbudgetten geschrapt zijn. Hij zal zijn best doen om er een verbindende toespraak van te maken... want hij is premier van alle en er is al genoeg ellende in de wereld. Wel jammer dat hij de kerstbarbecue van de Tweede Kamer moet missen... want de BBB heeft gezorgd voor wolvenburgers... die schijnen ontzettend lekker te zijn. Mooi dat die klote beesten gewoon mogen worden afgeschoten tegenwoordig... want onze schapen waren nergens meer veilig. En dat wolvenvlees gaat ontzettend lekker samen met bijvoorbeeld een lamsbouwtje. Maar goed, misschien kan die Caroline vragen of ze er eentje voor hem wil bewaren. Hij staart uit het raam en ziet in de verte de bouwlampen... van waar ze de nieuwe A12 aan het aanleggen zijn. Ze hebben die demonstranten gewoon lekker aan het asfalt vastgeplaatst... Laten zitten ...en zijn er nu een weg omheen aan het aanleggen. Dat was uiteindelijk de meest efficiënte oplossing om er vanaf te zijn. Ja, het worden hoe dan ook heel andere tijden... ...want er kan een heleboel gebeuren in een jaar. En dat is zowel een hoopvolle als een angstaanjagende gedachte. Na het jaar dat achter ons ligt zou ik voor nu in elk geval willen zeggen... ...prettige kerstdagen en gelukkig een nieuw jaar. Meer van de Nieuws -bv. Volg Ja, hij heeft wel raken worden. Ik ben Leuk heel toch? benieuwd wat het jaar gaat brengen. Ja, ja ik ben ook heel benieuwd, ja. Zeker ook uh, politiek of zo. En die wolven die afgeschoten worden. En Gaza en Oekraïne. Ja. Ze willen een half miljoen mensen mobiliseren of zo. Ja. Dus ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Waar haal je ze vandaan? Ja. Ah ja, weet je, stel, er komt straks vrede in, in Oekraïne. Mm -hmm. Hoe dan ook. De, ja. de oorlog zal een keer stoppen. is een hele generatie mannen weg, hè? Ja, klopt. Ja, ja. En, en dat is, doen. ja, ik vind dat toch wel ontzettend triest. Straks ja. een land weer opbouwen. Ja, het, het is een rare Echt? wereld op dit moment. Ja. ja. Oké, okay, uh, het is weer bijna tijd voor uh, nieuwsreclame. En er draait natuurlijk Youku Vibes. En uh, dit nummer is ter uh, ere van Iris. Iris is degene die altijd uh, de animaties maakt bij uh, de Jukoo Vibes. En die morgen begraven wordt. Iris, het allerbeste. Youku Vibes. Oekoo Vibes. We'll be right